Ik? ik, ik, ik, ik, ik, ik en ik. Ik ben niet alleen. Nee, dat is jij en CRV. Twee uur. Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Franse premier Villon heeft zijn Kerstvakantie in Egypte doorgebracht op kosten van president Mubarak. Villon heeft dat zelf bekendgemaakt nadat een Frans weekblad erover had geschreven.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 De provi provinciale gedeputeerden rijden in dure dienstauto's. Het is een schande. En over dure dingen gesproken, die JSF wordt ook alleen maar duurder en duurder. Onze correspondent in Egypte verveelt zich kapot. En de muziek komt vannacht van Pellek. Welkom bij Nog Steeds Wakker Nederland. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. Het nachtprogramma met nieuwswaarden. Jawel, en even de huishoudelijke mededelingen. Als u wilt reageren op dit programma, dan kunt u de redactie bellen op onze hotline 0800-1121, 0800-1121. Twitteren kan ook naar het redactiewnl of gebruik de hashtag WNL. En we beginnen vannacht in Soedan. Ja heerlijk, u kunt straks lekker zonder zorgen gaan slapen. Want dat gaat namelijk een stuk beter in Sudan. Nou ja, of dat zo is, dat is nog maar de vraag. Maar gisteren werd in ieder geval bekend dat het referendum... over de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan... met een overweldigende meerderheid werd aangenomen. Ruim 98% van de stemgerechtigden was voor de onafhankelijkheid. Oud-minister en speciaal WN-gezant voor Darfur, Jan Pronk. Goedenacht. Goeienacht. Minister Rosenthal is tevreden met het verloop van het referendum. De VN is uh, blij met de uitkomst en president Obama wil Sudan zelfs schrappen van de lijst van terroristische landen. Bent u ook gelukkig? Ik ben blij dat het uh, goed gelopen is. Het referendum is uh, vreedzamer gegaan dan uh, velen hadden gevreesd. Ik ook, eerlijk gezegd. Uh, en de uitkomst. Uh... Die mocht verwacht worden. Het percentage is zeer hoog. Maar dat betekent ook dat er minder is gedestabiliseerd vanuit Khartoum dan vele vreesden. Of uh, Soudaan zou moeten worden geschrapt van de lijst van uh, terroristische landen... dat is een louter Amerikaanse beslissing. Zo'n lijst bestaat dan niet in het kader van de Verenigde Naties. En die uh, positie heeft Soudaan natuurlijk eigenlijk vooral ten opzichte van... Uh, of ten gevolge van de genocide in Darfur. Uh, dat is een heel andere oorlog dan de oorlog die lang heeft gewoed tussen Noord- en Zuid-Soedan. Ja, en dat heeft meer dan 50 jaar dus een burgeroorlog gewoed tussen Noord- en Zuid-Soedan. Klopt. Uh, in 2005 werd daar zo'n beetje de vrede getekend. U was daar toen vn gezant Maar is er nu wel vrede in Soedan? Nou, niet in... Uh... Daarvoor. Ik zei net, het is een andere oorlog. Maar tussen Noord en Zuid is het uh, de laatste tijd goed gegaan. Uh, de vredesmissie die uh, gestart is in 2005, die ik een paar jaar mogen leiden... heeft uh, inderdaad uh, goed werk kunnen leveren... door alle mogelijke opbarstingen van geweld uh, te voorkomen of te matigen... Um, het vraagstuk van Noord en Zuid is nog niet helemaal opgelost... omdat de grens nog niet helemaal is gedemarkeerd... En er is ook nog niet uh, volledige duidelijkheid over de verdeling van de olieopbrengsten. Zo zijn er een paar andere problemen. Het grootste probleem is één gebied in Soudaan... waarvan het niet duidelijk is of het tot het noorden of het zuiden hoort. Uh, daar ligt dus een, uh, zeg maar een potentieel Kashmir-probleem in de toekomst... maar je kunt niet alles tegelijkertijd oplossen. Nee. Dus we zijn wel blij dat het uh, deze kant is opgegaan tot nu toe. En wat verwacht u voor de toekomst? Wat er nu zal moeten gebeuren is uh, een, uh, de vorming van een nieuwe nazistaat, uh, Zuid-Soedan. Het is het uh, naar mijn mening armste deel van Afrika, maar het is potentieel... Een, een mogelijk welvarend gebied, omdat ja. het vruchtbaar is. Er staan water. heel veel olievelden ook, toch? Olie, maar ik zit eerlijk gezegd meer te denken aan vruchtbare grond. Mm -hmm. Het kan zichzelf voeden, het kan ook exporteren naar de rest van Afrika. Veel landen zijn eigenlijk meer vervloekt door het feit dat ze heel veel olie binnen hun grenzen vinden dan, dan dat ze er de zegeningen van vinden. Maar tot nu toe heeft Zuid-Soedan, het was een, een half autonoom gebied tot nu toe. Uh, de mensenrechten en de democratisering in die afgelopen paar jaar toch redelijk vorm en sturing gegeven. Dus ik heb, ik heb wel goede hoop dat het de goede kant op gaat. Ja. U noemde de, de problemen in Darfur, uh, een heel, uh, heel ander soort problematiek. Zei u. Heeft dit ook effect op wat er daar aan, aan de hand is? De... De oorlog in Darfur is een oorlog tussen mensen in Noord-Soedan zelf, allemaal Arabieren, allemaal moslims. De oorlog tussen Noord en Zuid was Arabisch, Afrikaans, moslim, christelijk. Het was een totaal ander conflict. Ik vrees dat president Bashir, die beschuldigd is door het internationaal strafhof van de hoofdverantwoordelijkheid voor de genocide, al daar dat die nu geprezen gaat worden voor het feit door de internationale gemeenschap... dat eh, Khartoum zich terughoudend heeft opgesteld ten opzichte van eh, Zuid-Soedan. En daardoor de kans gaat krijgen om zijn eh, ja, gewelddadige pogingen te komen... tot een oplossing van het vraagstuk in Darfur voort te zetten, ongestraft. En dat zou een, een heel onaangenaam neveneffect zijn van de vrede tussen Noord en Zuid. Ja. Wat vindt u dat er moet gebeuren in daarvoor? Er moeten, naar mijn mening, onder auspicie van de Verenigde Naties onderhandelingen starten tussen het regime Khartoum en alle partijen. Dus alle rebellen. Tot nu toe wordt er alleen maar scheigesprekken gevoerd, niet onder auspicie van de Verenigde Naties. En dat zijn gesprekken die partijen gebruiken om een beetje de schijn te wekken dat men echt praat. Er zijn 2,5 miljoen mensen nu al jarenlang in kampen zonder enig perspectief. Um, dat is een verloren generatie. Um, er worden nog steeds um, ja, mensenrechten geschonden op grote schaal ook in uh, de dorpen en uh, streken uh, waar... Um, de mensen wonen die zich niet met het regime wensen te uh, verenigen. Er zal eigenlijk vrede moeten worden afgedwongen door middel van politieke onderhandelingen door de beide partijen. Dus de rebellen in Darfur en de regering in uh, Khartoum. Ja, een beetje met de koppen tegen elkaar aan te slaan. Want ook de rebellen, uh, ik ken velen van hen uh, persoonlijk, uh, um, zijn niet allemaal lieve jongens. Uh, ze... Hebben zich ook wel erg vervreemd van het lot en het welzijn van hun eigen bevolking. De oorlog is bijna een doen in zichzelf geworden. Onderhandelaars gaan gewoon door met uh, praten zonder dat ze echt ernaar streven om tot een oplossing te komen. Dat was in het zuiden van Sudan natuurlijk heel anders. En de strijdende partijen, ook de, de warlords die behoren tot de rebellengroepen in Darfur zelf... Uh, ...hebben langzamerhand ook een economisch gewin, veel baat gevonden bij het doorgaan met die oorlog. Dus wat dat betreft is het uh, nog een, een gering perspectief. Hmm. Okay. Nou, dat is uh, niet erg positief, maar dank u wel voor uw toelichting. In ieder geval oud-minister en speciaal VN-gezant voor daarvoor Jan Pronk. Dank u wel. Goedendag verder. U luistert naar nog steeds wakker Nederland. En de echte fans die zitten natuurlijk alweer klaar. Zometeen het satirische nieuwsoverzicht van De Speld. Maar eerst dienstauto's. Als de PVV-gedeputeerde levert in Noord-Holland en Limburg... na de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart... dan hebben die gedep gedeputeerde grote pech want ze krijgen namelijk geen dure dienstauto met chauffeur meer. Ze moeten het maar doen met een kleine Volkswagen... als het aan de PVV'er Hero Brinkman ligt. Goedenacht, meneer Brinkman. Goedendag. Het is er eigenlijk best handig als uh, elke politicus uh, zijn eigen bob heeft? Ja, ja, nou ja, dat weet ik niet. Maar uh, uh, wij vinden in ieder geval dat uh, ook politici... wat dat betreft het goede voorbeeld moeten nemen... We praten hier over bestuurders die uh, toch in een heel kleine, kleine provincie... althans kleine provincie, maar in ieder geval stukken kleiner dan uh, geheel Nederland uh, werkzaam zijn. En daar waar, um, uh, daar waar het nodig is om afstanden te reizen, uh, dat heel goed zelf zouden kunnen doen. Er is een heel groot voordeel van het zelfrijden. En dat is namelijk dat je je eigen omgeving en je eigen weg uh, veel, beter, uh, veel beter merkt en ziet... En dat zou voor uh, gedeputeerden denk ik uh, juist uh, heel erg goed zijn. Om uh, de provincie uh, nog beter te doorgronden en nog, nog meer te gaan erger aan uh, files en aan de infrastructuur waar uh, gewoon heel, heel, heel, heel erg hard aan gewerkt moet worden. Ja, wat rijdt u zelf eigenlijk? Ik rijd in een uh, zeer eenvoudige Opel Astra, dat is waar een uh, capriolet, maar gewoon een Opel Astra. Ah, kijk. Goed, uh, laten we even kijken waar we het echt over hebben. Uh, die dienstauto's met chauffeur, wat kost dat nou eigenlijk? Uh, ja, dat kost ongeveer anderhalf ton per, per chauffeur met auto per jaar. Mm -hmm. Nou ja, als je uitgaat van zes gedeputeerden, uh, dan kom je uit op bijna een miljoen per jaar. Ja, maar het is natuurlijk ook wel zo dat uh, als ze gereden worden, dat ze nog even op de achterbank met een laptop uh, wat kunnen werken. Ja, nou weet u, ik geloof er geen ene straks van. Uh, uh, dat zal allemaal wel. Maar als ik u vertel dat uh, gedeputeerden het salaris verdienen van een staatssecretaris, uh, gemiddeld uh, met 10.000 euro netto per maand uh, thuiskomen, uh, dan heb ik zoiets. Dat is geen 9 tot 5 baan. Als dat betekent dat je uh, even 2 uurtjes of 3 uurtjes in de week extra moet vijken, omdat je even zelf moet rijden naar een paar adresjes toe, ja, dan is dat dan maar jammer. Maar dat wordt je vet voor betaald. Maar heeft u er wel eens met z'n over gehad of met andere partijen over gehad? Nee, uh, nee. Dat ons een hoop geld ook dus. Ja, maar even voor de helderheid. Uh, uh, ik geef aan dat als de PVV in de onderhandelingen gaat... en inderdaad een een, een, een of twee uh, gedeputeerden gaat leveren... dan zullen wij vrijwillig van onszelf uit daar afstand van doen. Natuurlijk gaan wij proberen om uh, andere partijen het van overtuigen om hetzelfde te doen. Uh, en ik hoop dat ze daarin meegaan. Uh, en als ze dat niet doen, dan zullen wij uh, dat in ieder geval naar buiten toe duidelijk kenbaar maken... Maar uh, wij zullen dat in ieder geval niet doen. En van die 10.000 euro per, per uh, maand kun je ook zelf een prima auto kopen, lijkt me. Mm, nou, dat lijkt me wel, ja. <laughs> Wie van uw collega's in de Tweede Kamer heeft eigenlijk de duurste auto? Oh, op dit moment weet ik het niet. Ik, uh, uh, ik weet wel dat James Sharp die had, uh, die had een geweldig mooie BMW 5-serie had. Een ontzettend snel uh, tiencilinderachtig monster uh, die ontzettend het ging naar... Uh, maar uh, op dit moment weet ik het verder niet. Uh, ik in ieder geval niet, <laughs> kan nee. ik u zeggen. Oké, okay, maar u zegt dus wel dat andere partijen eigenlijk het voorbeeld van de PVV zouden moeten volgen? Ja, ik, denk dat dat, uh, ja, ik vind dat echt kies. Ik vind dat een, uh, een heel erg uh, goed gebaar richting, uh, richting de burger. Die, uh, die weet dat ze moeten bezuinigen. Die weet dat het uh, een zware tijd tegemoet gaat. Uh, dus, uh, en ik vind dat je dan ook als, uh, als overheid, als bestuur en als politiek... Uh, daarin het goede voorbeeld om Goed, dank u wel voor de toelichting. Meneer Brinkman, Tweede Kamerlid voor de PVV, blijft er nog even hangen aan de telefoon... want zometeen praten we met u over de JSF, de peperdurige gevechtsvliegtuigen. Hallo, dit is Gordon en ik luister elke week naar de boys van Nog Steeds Wakker Nederland. Ben je wakker schaar? En nu is het tijd voor het satirische nieuwsoverzicht van onze vrienden van speld.nl. Goedenacht, luisteraars. Het is 9 februari 1989. U luistert naar Globaal Nieuws op Radio Oranje. Mijn naam is Diederik Smit. En wij behandelen vannacht drie actuele onderwerpen voor u. Zo dadelijk hoort u een gesprek met Johan Everaerts... over het uitblijven van sneeuw in het Belgische Ukkel. Na het gesprek met de heer Everaerts... kunt u luisteren naar een overzicht van de Koude Oorlog. Maar wij beginnen vannacht met een bericht... over de veelbesproken invoering van de maximumleeftijd... Het kabinet Lubbers wil geld besparen door het instellen van een maximumleeftijd van 73 jaar. De bezuinigingsmaatregel, die in de wandelgangen inmiddels als de zijs van Lubbers bekend staat, heeft als voordeel dat de AOW-leeftijd op 65 jaar kan blijven. Politieke deskundigen op en rond het Binnenhof verwachten protesten van de linkse oppositie en van de vakbonden. Premier Lubbers acht de maatregel echter noodzakelijk voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën met het oog op de naderende vergrijzing. Premier Lubbers... Het is in geld uitgedrukt een gedeelte van de AOW dat er aan de bovenkant wordt afgehaald, waardoor we geld besparen. De AOW-leeftijd hoeft niet verhoogd te worden, terwijl we toch fors bezuinigen. Het zijn namelijk vooral die laatste AOW-jaren waarbij mensen steeds duurder worden, terwijl ze enkel wegkwijnen achter de geraniums. De uitvaartbranche reageerde vanmiddag positief op het plan. Maarten Wachtman, directievoorzitter van uitvaartonderneming Monuta, zegt dat hij het kabinet ondersteunt in zijn streven naar solide overheidsfinanciën. En dan is er nieuws uit Ukkel. Voor het eerst deze eeuw is er geen sneeuwgevallen... in de winter van de Belgische gemeente. Het KMI, een meteorologisch instituut, is gevestigd in Ukkel en houdt zich bezig met de weerkundige omstandigheden in heel België. Vlak voor deze uitzending sprak ik met Johan Everaerts... de plaatsvervangend directeur van het KMI. Hij noemde het uitblijven van de witte neerslag historisch. Ja, dit is echt historisch. Het is uniek... En wat mij betreft is het ook uitzonderlijk. Het laatste onderwerp van vannacht betreft het einde van de Koude Oorlog. In Berlijn is men inmiddels begonnen met de voorbereidingen... voor de val van de muur in november van dit jaar. En ook in de Sovjet-Unie wordt hard gewerkt aan het einde van de huidige wereldorde... getuige de voorgenomen ineenstorting van het Sovjet-imperium. Voor ons vormen deze ontwikkelingen een passende aanleiding... om alvast terug te blikken op wat gerust een roerige periode... in onze recente geschiedenis mag worden genoemd... De Koude Oorlog. We luisteren even naar een korte impressie. Bij ons te gast is Oostblok-correspondent Frans Werner... die de Koude Oorlog vanaf het begin intensief voor ons heeft gevolgd. Meneer Werner, als ik u mag vragen de afgelopen 40 jaar... in enkele woorden te kenschetsen, hoe zou u deze periode dan omschrijven? Ik denk dat we mogen spreken van een roerig tijdperk op het wereldtoneel... waarbij de bouw van de Berlijnse muur in 1961... natuurlijk een markante gebeurtenis is geweest. Ja, wat was de betekenis van de Berlijnse muur volgens u? Ik ben... Ik ben persoonlijk van mening dat we de betekenis van deze muur vooral moeten zien in geopolitieke zin. Veel meer dan in architectonische zin. Ik denk dat de architectonische betekenis van de Berlijnse muur overschat wordt. En dat als we over twintig jaar terugkijken op de muur... Uh, dat de architectonische waarde ervan grotendeels onderbelicht zal blijven. Nu zagen we in de afgelopen veertig jaar meer mensen op de maan dan ooit tevoren. Hoe verklaart u dat? Ja, dat is een verschijnsel dat we eigenlijk niet los kunnen zien van de enorme opkomst van de ruimtevaart. In de periode van voor de Tweede Wereldoorlog was de aandacht voor ruimtevaart vele malen beperkter. En dat zien we inderdaad terug als we kijken naar de statistieken over maanlandingen. Veel mensen realiseren zich dit helemaal niet. Maar dat is echt een ontwikkeling die de laatste jaren vlucht heeft genomen. En wat was in uw ogen het voornaamste pact van de afgelopen jaren? Als ik er echt één zou moeten noemen... dan denk ik onwillekeurig toch meteen aan het Warschau-pact. Dat van alle pakten die we gezien hebben... zonder twijfel tot uh, het meest tot de verbeelding sprak. Ja, in heel de wereld wordt natuurlijk met spanning uitgekeken... naar de festiviteiten van 9 november. De dag van de val van de muur in Berlijn. Er zullen optredens zijn van Leonard Bernstein en Pink Floyd. Wat zijn uh, uw verwachtingen over die dag? Ja, met name Pink Floyd is natuurlijk een enorme publiekstrekker... en het zal dus zeker een uh, groot uh, volksfeest worden. En ik hoop uh, vooral dat het een groot feest zal blijven... en dat de ongeregeldheden die we nog kennen van, rond het werpen van de atoombom in Japan... dat die dit keer uit zullen blijven. Ja, en uh, hoe zullen we ons de Koude Oorlog herinneren in muzikaal opzicht? De Koude Oorlog betekende echt de doorbraak van Doe En natuurlijk ook de, de Rolling Stones. Goed, wat kunnen we verwachten na de festiviteiten en na het einde van de huidige wereldorde? Ja, men is nu bezig uh, in laboratoria met wat men noemt de klapschaat. Uh, het blijft uh, natuurlijk moeilijk zeggen hoe het ons leven precies gaat veranderen. Maar dat, dat, maar dat de wereld er anders uit gaat zien, ja, dat staat eigenlijk wel vast. En waar denkt u dan aan? Dan denk ik aan ronde tijden van 28-2. Ook op de 5 kilometer? Bijvoorbeeld. Nou, we kijken daarnaar uit. Eerst natuurlijk nog de val van de Berlijnse muur... en de ineenstorting van het Sovjet-imperium. Tot zover, veel dank voor uw komst naar de studio. En tegen de luisteraars zeg ik dank voor het luisteren... en heel graag tot een volgende keer. Dag. Dat was het globale nieuws, het satirische nieuwsoverzicht van onze vrienden van De Speld. En wij gaan vlug weer terug naar het echte nieuws van vandaag. Zeg Joint Strike Fighter en je denkt meteen duur. De prijs van de gevechtsvliegtuigen is alweer met 1,4 miljard euro gestegen. En nou bleek via Wikileaks ook nog eens dat Defensie al lang wist... dat ze de geplande 85 vliegtuigen nooit kunnen betalen. Vandaag was er een spoeddebat over de gebrekkige informatievoorziening... over de JSF vanuit het kabinet. Raymond Knops, Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedenacht. Goedenacht. Wat heeft het kabinet allemaal aan informatie achtergehouden? Nou, wat ons betreft niets. Dat bleek uit de brief die we vandaag ontvangen hebben, maar ook uit het debat zelf. Het bleek dat het debat vooral ging over de keuze moeten we wel of geen JSF aanschaffen. Terwijl het debat was aangevraagd over de vraag of het kabinet de Kamer voldoende zou hebben geïnformeerd. En uit de beantwoording van de minister, zowel in zijn brief als vandaag in het debat, bleek uit niets. En daar was een meerderheid van de Kamer het overigens ook mee eens dat de minister de Kamer informatie onthouden zou hebben. Ja, vandaag ging het eigenlijk vooral over. Van uh, Wat staat er nu allemaal in Wikileaks? Wat is waar en wat is niet waar? Nou uh, goed, iedereen kan daar uh, naar believen uit, uh, uit, uh, uit, uit putten uit al die bronnen die inmiddels uh, tevoorschijn zijn gekomen. Uh, ik heb zelf in het debat aangegeven, ja, ik kom er ook voor, mijn ja. citaat klopte. Wat, uh, uh, wat staat er dan over u op Wikileaks? Nou, dat ging niet over jij JSF, dat ging over Afghanistan. Uh, maar dat uh, citaat van mij klopte wel. En uh, meneer Timmermans, die stond ook in die Wikileaks. Die had, ...in 2007 gezegd tegen de Amerikaanse ambassade... ...dat het uh, voor de PvdA betreft het prima zou zijn... ...als de JSF uh, uh, het nieuwe uh, gevechtsvliegtuig zou worden. Nou ja, de PvdA is daarna een aantal keren gedraaid... ...en dat was ook een beetje het debat van vandaag... ...waar toch een aantal partijen, uh, zeg maar VVD, uh, CDA en ook PVV... Uh, ...tegen de PvdA zeiden van ja, het is wel heel bijzonder wat er allemaal gebeurt... ...want u zit nu in de oppositie, u bent nu tegen dit uh, toestel... Uh, ...toen u in het kabinet zat, was u daarvoor... ...en u gaat nu een motie indienen op het einde... die ...eigenlijk de motie die u anderhalf jaar geleden hebt ingediend heel teniet uh, moet gaan doen. Het is natuurlijk heel bijzonder dat een Kamerlid een motie indient... om een motie die de Eerder heeft ingediend om die te ontkrachten. Het klinkt een beetje allemaal als politieke spelletjes... maar we hebben het wel over gevechtsvliegtuigen... die onze miljarden euro's belastinggeld koop, ja. eh, kosten. Kunt u naar nou onze luisteraars vertellen... waarom het nog steeds een goed idee is om die JSF aan te schaffen? Allereerst even voor de, voor de, voor de planning zeg maar, hebben we aangegeven... dat er in maart een echt inhoudelijk debat zal gaan plaatsvinden... ook op basis van de jaarrapportage die de minister aan de Kamer stuurt... waarin we echt gaan kijken van hoe staat het nu met de jsf ervoor. Maar daar was dit debat niet voor bedoeld. Dat ontaderde wel in een debat over zijn voor of tegen. Maar het was bedoeld om te kijken of de Kamer wel of niet goed geïnformeerd zou zijn... Uh, door de minister. Nou, daarvan is gebleken dat, uh, dat de minister de Kamer prima heeft geïnformeerd. Het debat wat we in maart gaan voeren gaat inderdaad over de vraag... hebben we een JSF nodig... Uh, zo ja, in, uh, in welke aantallen en wanneer gaan we die aanschaffen. Nou, en ons, onze opvatting als CDA is dat we als opvolger van de F-16... die zeg maar in 2020 zo'n beetje uh, 2022, uh, ophoudt te vliegen... omdat dan de kosten voor het instand houden van het toestel zo duur worden... dat je ermee moet stoppen en ook onveiligheid gaat toenemen... dat er een opvolger moet komen voor, uh, voor de F-16. Nou, er zijn twee kandidaten-evaluaties geweest. Eentje in 2002 en eentje in 2008. Waaruit blijkt dat de JSF uh, het beste toestel voor de beste prijs is... En, en tot op heden is er geen informatie uh, heeft ons bereikt die ons anders uh, doet besluiten. Dus wij zullen uh, uh, uh, met de IJSF uh, verder gaan wat ons betreft. Maar, zeg ik erbij, het budget wat afgelopen jaar vastgesteld is voor de IJSF, dat zal ook wat onze fractie betreft het, het plafond blijven. Wij gaan niet met 1,4 miljard oplussen in deze tijd van bezuinigingen. Iedereen uh, moet offers uh, brengen. Defensie gaat ook een miljard bezuinigen, structureel. En uh, het budget van de JSF uh, zal dus uh, wat ons vrachtst betreft niet die 6,2 miljard uh, gaan overschrijden. Ja, maar u wil, uh, wil de JSF in ieder geval als opvolger van de F-16. Ik heb het niet echt het idee dat u veel medestand vindt. Uh, links wil eigenlijk meteen de stekker uit die hele JSF trekken. En volgens mij de PVV die stemt er al, nu alleen maar in omdat dat moet van het gedoogakkoord. Waar is nou het, het draagvlak? Nou ja, het is natuurlijk sowieso is het draagvlak voor defensie in de samenleving heel laag. Dat, dat betreur ik. Maar dat is wel een feit. In tijden dat het slecht gaat, zijn mensen geneigd om daarop te bezuinigen, omdat men denkt van ja, we zijn hier in een veilige omgeving en daar hoef je niet in te investeren. En het is inderdaad waar op dit moment. Behalve de tweede testdocel, wat met gedoog en reërico is afgesproken, en wat ook gesteund wordt door de PVV, is er nog niet zicht op een meerderheid in de Kamer die de aanschaf van ISF zal steunen. D66 heeft zijn stappen nog niet bepaald. En de A verandert elke twee jaar een standpunt. Dus. Uh, daar is ook niet duidelijk van. Nu zijn ze weer tegen, maar ze, daarvoor, toen ze in het kabinet zaten, waren ze weer voor. Ze hebben ook voor de aanschaf van het eerste testtoestel uh, gestemd, maar daarna is dat weer ingetrokken. Dus ja, het kan verkeren. Uh, vooralsnog gaan we in ieder geval deelnemen in de testfase. Dat is ook wat, dit, uh, regeren, wat deze regering met de gedoogpartner heeft afgesproken. En uh, we gaan ook uh, nauwlettend volgen hoe de prijsontwikkeling van de JSF is, want er is behoefte aan een opvolger van de F-16 als een jachtvliegtuig. En het, uh, in het moderne, uh, zo, laten we zeggen, gevechtsveld heb je dit soort uh, middelen nodig. Alleen, uh, ja, we moeten wel op centje letten. En dat betekent dat we dat we de euro maar één keer uit kunnen geven en dat we dat op een goede manier willen doen. We zullen het zien. Dank u wel in ieder geval voor dit gesprek. Raymond Knops, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dank u wel. Graag gedaan. En aan de telefoon hangt ook nog steeds Hero Brinkman, Tweede Kamerlid voor de PVV, meneer Brinkman. Wat het net over de dienstauto's in de provincie en de, de, de miljoen per jaar die je daarmee kan bezuinigen. Maar als je echt wil snoeien in de kosten, dan is die 1,4 miljard van de JSF toch een beter doelwit? Nou ja, kijk, die anderhalf of in ieder geval 1,4 miljard om precies te zijn, uh, uh, dat, dat wat het meer gaat kosten. Dat is een beslissing die we pas over vier jaar hoef, uh, hoeven te nemen, was na dit kabinet gaan wij besluiten of we wel of niet uh, welk, welk vliegtuig de A we voor als vervanging van de, van de F-16 gaan aanschaffen. En even voor de helderheid, de PVV, uh, dat zal ik dan ook maar meteen zeggen... de PVV gaat akkoord met de aanschaf van het tweede testtoestel... Uh, dat is een akkoord uh, wat we uh, in de zomer afgesloten hebben met, in, met de gedoogconstructie. Daar ontkomen we niet aan. We staan voor ons woord. Dus we zullen daarvoor gaan stemmen. Met pijn in ons hart moet ik zeggen. Maar dat wil nog niet zeggen uh, dat uh, daarmee de beslissing voor aanschaf van de ISF is genomen. Zeker niet. Want even voor de helderheid. De PVV is en blijft tegen aanschaf van de ISF. Ja, maar jullie, jullie stemmen dus voor omdat, ja. omdat het in het, ja. het gedoogakkoord staat? Ja, wij wilden, wij wilden heel graag uh, heel veel punten binnenhalen in die gedoogconstructie. Uh, let wel, iedereen is er ook van overtuigd dat we daarin ook gewoon gesprek open zijn. We hebben veel binnengehaald. Uh, we zijn daar ook heel erg blij en trots op. Uh, maar we hebben ook een punten moeten inleveren. En een van die punten was inderdaad de aanschaf van het tweede testtoestel. En ik heb dat ook uh, vandaag in de Kamer duidelijk aangegeven: dat we daarin gewoon een draai hebben moeten maken. In de zomer, dat dat een van de uh, consequenties is op het moment dat je als serieuze partij uh, bereid bent verantwoordelijkheid te nemen en, uh, en te, wil, te willen gaan meeregeren. Weliswaar een geduldconstructie, maar uh, in ieder geval verantwoordelijkheid te, wil, te willen nemen. Ja, dan betekent het gewoon dat je compromissen moet sluiten en dat uh, je heel veel binnenhaalt, maar ook af en toe wat moet weggeven. En in... Een van die onderdelen is de tweede testo. Het, het zal nog een paar jaar duren. Is de aanschaf van de JSF überhaupt dan nog wel uit te leggen aan het Nederlandse volk, denkt u? Nou, ik vind oh, dat niet. een hele goede vraag. Uh, en ik, we, die vraag die hebben we ook uh, vandaag in de Kamer behandeld. Uh, inderdaad, zouden de wat dat betreft de andere partijen uh, zich te raden moeten gaan. Of er niet eens een keer een moment ontstaat waarin je uh, uh, gewoon heel reëel moet zijn en moet kijken van wat zijn nou eigenlijk uh, sec de voordelen van zo'n duur toestel als de JSF. Als en is er niet een andere wijze waarop we uh, die voordelen zouden kunnen, uh, kunnen behandelen? In onze beleving uh, is, zijn die uh, namelijk wel. Uh, en ja dan zou je uh, misschien uh, ook gewoon uh, moeten besluiten... om van het toestel af te kunnen zien. Goed, dat is iets dat we dan tegen die tijd maar weer moeten zien uh, met die JSF. We zijn er in ieder geval nog lang niet vanaf. Uh, dank u wel voor uw reactie, Hero Brinkman, uh, Tweede okay, Kamerlid van de PVV. Dank u wel. Inmiddels is het alweer bijna half drie. En dat betekent voor ons tijd voor het laatste nieuws. Het nieuwsminuutje. En daarvoor is aangeschoven met een nieuwe haarkleur, Jo van Egmond. We hadden nog zo afgesproken dat je daar niks over ging zeggen. Oh, sorry. <laughs> Net nieuws, de megafraude bij Hogeschool in Holland... bij de dentamis die vandaag aan het licht kwam. Dat is veroorzaakt door een schoonmaker, dat meldt uh, meld RTL Z. De persoon zou de antwoorden hebben gestolen en doorverkocht aan de scholieren. En zeker honderd scholieren zijn hierbij betrokken geraakt. De vrouw die kwam aan het licht toen studenten ja, wel hele hoge cijfers uh, haalden. De school heeft alle voldoendes ongeldig verklaard. aangifte gedaan van diefstal van zeker acht tentamens. En ja, dikke pech voor de scholieren die wel heel goed hadden gestudeerd en geen tentamen hadden gekocht. Dat doe ik ook altijd braaf. Om een of andere reden geloof ik. Dat oh. Maar goed, we gaan verder. De dood van de ex-president van Chili, Eduardo Frei Montalva, is, uh, wordt strafrechtelijk onderzoek, of, daar wordt strafrechtelijk onderzoek uh, naar gedaan. De Chileense regering die gaat daaraan meewerken. Frei overleed in 1982 onder verdachte omstandigheden. En zijn dood is officieel. Het gevolg van een zware infectie. De ex-president liep die infectie op nadat hij in, uh, een hernia, aan een hernia was geopereerd. Het recent juridische vooronderzoek zou blijken dat hij zou zijn vergiftigd. En tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel jou. Over een uur zien we jou hier graag weer terug voor het laatste nieuws. Zometeen gaan we, he gaan we het hebben over een tekort. Uh, de Miss Nederland uh, verkiezing is op zoek naar mooie vrouwen uit de provincie. Maar zometeen uh, hoort het daar meer, meer over. Eerst gaan we het hebben over de muziek van vanavond. Want iedere week hebben we hier bij Nog Steeds Wakker Nederland... een band of artiestengast die live komt spelen. En de band van vanavond maakt indie pop... Uh, waarin ze elektronische muziek combineren met uh, zeldzame instrumenten. En vanavond gaan ze voor het eerst ooit in hun bestaan... een soort van semi-akoestisch spelen. Bij ons in de studio zit Pellock. En met vier bandleden is het eigenlijk ook meteen uh, druk en gezellig. Goedenavond alle. Goedenavond. En goedenavond Rens, die even hier voor het interviewtje is aangeschoven. Ja. Uh, wij kijken in ons programma terug op de afgelopen dag. Wat hebben jullie vandaag gedaan? Uh, nou, we hebben vandaag eigenlijk grotendeels gewoon gewerkt, geloof ik. Thomas die heeft gestudeerd. En we hebben de avond een beetje doorgetrokken met uh, een beetje gefilmd en uh, achter de computer gezeten. En uh, net met twee dafjes naar Hilversum gereden om muziek te gaan maken. En nu uh, helemaal klaar voor uh, de overname van Hilversum? Nou ja, hopelijk wel. Ja. <laughs> nou, in ieder geval de studio al redelijk overgenomen. Wie heb je allemaal meegenomen? Uh, nou, Chris speelt uh, vanavond akoestisch gitaar, die speelt normaal bas. Gedien speelt uh, toetsen en zang. En Thomas drumt. En ik speel zelf elektrisch gitaar. Okay. en wat is het een beetje voor muziek die we kunnen verwachten? Ja, nou ja, de, de omschrijving klopt wel enigszins. Het is ja, gewoon indie, indie pop, wel enigszins toegankelijk. En we spelen het vandaag iets anders dan uh, normaal. Uh, normaal hebben we nog iets meer computersamples en, uh, en, en bas erbij en meer drums. En we hebben het een beetje uitgekleed en we spelen het wat ingetogener. En uh, nou, dat is eigenlijk voor het eerst dat we dat doen. Dat is ook wel een keer leuk. Oké, okay. nou we zijn benieuwd. Wat is het eerste nummer dat jullie gaan spelen? Uh, Forest, en dat staat op onze EP. Oké, okay, nou ik zou zeggen. Uh, ga naar je plek toe en uh, pak je gitaar weer vast. En dan gaan wij genieten van de live muziek vandaag hier in de studio Pellek met Forest. Kom see de zon. day. Net Forrest hoorde u hier live bij Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En blijf luisteren, want in het komende anderhalf uur nog drie live nummers. Ja, maar wij gaan eerst door naar Cairo. Dat is de stad waar Nederlandse journalisten hun leven de afgelopen dagen niet zeker waren. En dus dachten wij, hoe zou het zijn met Anne de Groot? Die ons vorige week nog vertelde dat ze elke dag naar het Tahrirplein ging om naar de demonstraties te kijken. En als elke westerling nou bedreigd of in elkaar geslagen wordt, hoeveel blauwe plekken heeft zij nu dan wel niet? Anne, goeienacht. Goeienacht. Nou, je leeft gelukkig nog wel zo te horen. Ja, ik ben er goed vanaf gekomen. Oké, okay. maar hoe is het daar? Ja, op dit moment is iedereen weer een beetje begonnen met het normale leven oppakken, voor zover dat kan demonstranten zitten natuurlijk nog wel steeds op het plein. Maar ja, ondertussen zijn uh, de winkels gaan weer open overdag. Uh, mensen gaan weer naar de werk langzaamaan. Dus uh, ja, we zitten nu een beetje op de middenweg, denk ik. Ja, was het nou een beetje overdreven eigenlijk... dat al die Nederlandse journalisten zich van een, een hotel naar de andere lieten evacueren... omdat het levensgevaarlijk zou zijn? Want jij, jij bent niet geëvacueerd, neem ik aan. Uh, nee, nee, maar ze hebben wel gelijk gehad. Uh, vorige week, op een dag toen die uh, pro-Mubarak mensen kwamen, was er heel veel geweld. En uh, ook vrienden van mij en heel veel mensen die ik ken zijn gearresteerd. Dat was één dag toen hebben ze echt iedereen hebben ze meegenomen die bekend staat als uh, politiek, uh, ja, als activist zijnde, maar ook mensen die richting Tahrir kwamen. Ik ben niet, ik heb niet gegaan, mm -hmm. want ja, als je hier gearresteerd wordt, dan word je ook niet blij van. Dus dat was zeker niet over. Ja. Nee, Want, zijn... uh, het, het, was, het was best eng. En zijn die vrienden van je inmiddels wel weer vrijgelaten? Uh, ja, zij hebben ongeveer een dag vastgezeten. En ja, het enige wat zij gingen doen, zij wilden voedsel en medicijnen brengen naar de mensen die daar zaten. En ze zijn eerst uh, in elkaar geslagen door mensen op straat, de kromobarak-anhangers. Vervolgens door de politie. En daarna zijn ze naar het leger gebracht. En het leger is gelukkig wel heel aardig, dus die hebben wel goed voor ze gezorgd. En uiteindelijk zijn ze wel vrijgelaten. Ja. vorige week was je ook bij ons in de uitzending. Toen vertelde je dat je elke dag naar het plein ging... omdat het daar zo uh, gezellig was, zo'n leuke sfeer was. En echt de dag daarna uh, brak zo'n beetje de oorlog uit. Ja, het was het meteen goed mis. Toen had Mubarak net gespreekt... en de dag daarna was het meteen goed mis. Uh, ja. Maar inmiddels is het wel weer, uh, ja, het is weer teruggekomen. Eigenlijk, ik ben van de week weer ook alle dagen geweest. En het was gewoon ja, heel gezellig. Er is er nog niks gebeurd de afgelopen dagen... dat je dacht van oei, ik blijf toch wel even binnen? Uh, ja, anderhalve dag geleden, toen ik er was, werd er wel geschoten. Mm -hmm. En ja, het leuke was toen alle Egyptenaren rennen, en ik was enige Westerling, renden er juist vanaf. af. Maar wat ik nu heb begrepen is dat het leger, die schiet in de lucht. En dat vertelt vervolgens de mensen die daar uh, op het plein zitten van, ja, jullie werden aangevallen, wij hebben in de lucht geschoten om hen af te weren. Maar het schijnt eigenlijk een trucje te zijn om hun tanks steeds verder naar binnen te rijden en het gebied kleiner te maken, zodat er minder mensen in kunnen. Ja, ja. En, en, en hoe is de sfeer nu verder in Egypte? Want uh, je zei vorige week ook dat de mensen het een beetje zat beginnen te worden. Misschien zijn ze een beetje demonstreer, moe. Uh, we zijn nu een ja. week verder. Hoe, hoe denken de andere Egyptenaren over al die protesten? Ja, er zijn er nog steeds heel veel die het helemaal zat zijn. Vooral omdat ja, we hebben nog steeds die avondklok. Dus uh, avonds is er nog steeds niks te doen. Alles is nog steeds dicht. Maar nou ja, wat ik net ook al zei, iedereen is wel weer een beetje begonnen met zijn leven op te pakken. Mensen gaan weer werken, dus het, het, het begint alweer een beetje gewoon te worden. De enige die ik nu nog heel erg hard hoor klagen, dat zijn voornamelijk taxichauffeurs, omdat ze nu heel ver moeten omrijden, omdat het plein geblokkeerd is. Dus. Nou ja, als ze met de meter werken, dan tikt die meter lekker door, lijkt me. Of werkt het niet zo ja, in Egypte? Het is, het is niet zo, ja, voor hun wel. Maar uh, Ze hebben hier natuurlijk niet zoveel goede uitvalswegen, dus ze moeten een flink het om. Ja, ja. En een, een avondklok zeg je? Zijn er nu mensen op straat die daar gewoon lekker tegen ingaan? Ja, ja om heel eerlijk te zijn. Ik heb de avondklok ik heb me er nog geen één dag aangehouden. <laughs> ik bedoel, op een gegeven moment kwam die ook om drie uur smiddags. af en dus zo. Dan kan je ook geen avondklok meer noemen. Ja. Maar nu om acht uur. Ja. In mijn wijk is, is het prima. Je kan gewoon naar buiten waar ik woon. En al loop ik in mijn eentje over straat, dan is het nog steeds veilig. Maar ik weet wel dat er andere wijken zijn waar je er maar beter wel aan kunt houden. En we hebben ook nog steeds ja, de Neighborhood Watch, zeg maar. Dus iedereen zit nog steeds wel buiten om uh, de buurt te beschermen. Dus waar ik zit is in ieder geval veilig. Nou, gelukkig maar. Dan zou ik zeggen, uh, blijf lekker zitten waar je zit. En niet de gevaarlijke <laughs> buurt in. En uh, nou ja, wie weet uh, dat je volgende week dan ook nog leeft en bij ons uh, nog even verslag wil doen. Dankjewel, Anne de Groot. Uh, vanuit Cairo, pas, pas goed op jezelf. Dat doe ik. Het is twaalf minuten over half drie. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op uw Radio 1. En hierbij een hele belangrijke oproep aan alle mooie vrouwen... van Groningen, Drenthe en Friesland. Je provincie heeft jullie nodig. Er zijn namelijk te weinig dames uit het noorden... die zich opgeven voor de Miss Nederland-verkiezing. Hoe kan dat toch, vraag je dan af. En dat vragen wij aan Kim Kutter, een van de organisatoren... van de Miss Nederland-verkiezing en de Nederlandse Miss Universe... uit 2002. Goedenacht, Kim. Goedenacht. Wat een mooie intro. Nou, hè? Zelf ja. geschreven. En ja, dat heb je heel netjes gedaan. Maar we schrokken ons wel rot, want ja, zijn er dan geen mooie vrouwen in het noorden? Nou, niet alleen in het noorden. <laughs> in Limburg en Zeeland lopen ze ook een beetje achter. Er zijn te weinig mooie vrouwen in Nederland. Eigenlijk. Nee, helemaal niet. Die zijn echt... Superveel mooie vrouwen, maar ik denk dat het een beetje een cultuurding is... dat mensen in, in, in dat soort provincies uh, het moeilijk vinden om zichzelf op te geven. Omdat ze bang zijn dat mensen er wat van gaan vinden. Dat mensen ze arrogant vinden als ze zich opgeven. En, en dat soort dingetjes. En ze denken ook dat, dat Miss Nederlands niet uit de provincie mag komen... maar dat hij toch uit de Randstad moet komen. Ik denk meer dat dat het een beetje is. Is dat een hardnekkig uh, denkbeeld, dat, dat de dames persen uit de Randstad moeten komen? Ja, is ik denk zo? toch wel dat. Ik kom zelf ook uit de provincie, ik kom uit Overijssel. En je merkt toch wel dat dat een beetje een ja, ondergeschikt. Uh, uh, ja, automatisch iets is voor meisjes uit de provincie. Dat je denkt, nou, dat zijn alleen maar de meisjes uit de Randstad. En, en zo goed ben ik niet, of dat durf ik niet. of Ja, dat ja. denk ik wel. Maar misschien is het ook wel zo dat ze gewoon heel nuchter zijn. en denken, ja, zo'n vleeskeuring daar doe ik niet aan mee. Nou vleeskeuring dat is het überhaupt niet. <laughs> maar ik denk wel dat zij meer vooroordelen al hebben dan dan de meisjes, zeg maar, in het, in het, in het Westen of in de Randstad. Omdat zij wat meer ingelezen zijn over het modellenwerk en over de misverkiezingen en hoe het echt daadwerkelijk uh, is. Dus ja, dat, dat heeft er denk ik wel mee te maken. Bedenken. Maar goed, het is, uh, het is geen vleeskeuring wat wij, uh, wat wij doen. Dat is al uh, nou heel lang niet meer. Maar de misverkiezing is, is zeg maar, uh, niet alleen op, op uiterlijk. Uh, de basis moet natuurlijk zijn dat je een mooie meid bent. Ja. Maar daarnaast komt er ook bij kijken dat je intelligent bent, dat je adrem bent, spontaan bent. En dat je ruimte binnenkomt en dat iedereen je leuk vindt. En dat je voor wereldvreden bent natuurlijk. Nee, dat is ook allemaal echt een groot vooroordeel, maar het is wel zo dat je een rolmodel wordt, zeg maar. Je wordt vaak ingezet wel voor een goed doel, maar dat kan net zo goed voor daklozen zijn als dat jij uh, bij wijze van voor een multinational een presentatie uh, moet houden, of wat dan ook. Je hebt verschillende functies als rolmodel, en, en ja, dat is wel belangrijk dat je dat kunt. Ja, maar het is nooit een lelijke vrouw die er wint, toch? Nee, de basis is dat je mooi bent. Ja. Maar die bikini ronde van vroeger, zeg maar. Miss World die heeft niet eens meer een bikini ronde. Niet? Dus de, nee, dus de bikini ronde die is nog wel een aspect. Met Shoots of met, met Miss Nederland hebben we dat nog wel op de ook. Maar dan meer als een fashion show wordt dat gepresenteerd. En niet zozeer als dat, dat de belangrijkste ronde van de misverkiezing is. Je zou de teleurgestelde blik van Erik moeten zien ja, op, op dit moment. Oh, ja, maar hij mag wel aanwezig zijn bij de fotoshoot hoor, de bikini-fotoshoot. Oh, kijk, dat vinden we dan leuk. Maar is het, iets, is, is het iets van de laatste tijd dat er te weinig uh, mooie meiden uit de, de provincie te vinden zijn? Of is het iets van nou, alle tijden? Het was, uh, ik denk dat het alle tijden al is, maar wij hebben dat vorig jaar heel erg gemerkt. En daarom willen we nu er bij tijds bij zijn. Dat die meisjes nu ook de kans krijgen or, om het te weten dat ze mee kunnen doen. En daarom hebben wij nu het initiatief genomen om licentiehouders aan te trekken. Trekken, zodat elke provincie zijn eigen licentiehouder heeft, die ook echt uit die provincie komt. Dus dat zij ook een, een, een soort van voorbeeldfunctie uh, hebben en dat ze ook echt in de provincie rond kunnen gaan, langs scholen of langs uh, uitgaansgelegenheden, om die meisjes ook echt aan te spreken en te laten zien dat het juist heel erg leuk is en, uh, en, en dat je echt geschikt daarvoor bent. Nou, we geven je de kans, heel Radio 1 luistert. Waarom <lacht> moeten de vrouwen uit het noorden en uit de provincies, waarom moeten ze meedoen? Omdat het vooral een hele leuke verkiezing is. Je leert er enorm veel van. Niet alleen uh, qua, qua fashion en, en uiterlijk. Maar ook zaken als uh, marketing, communicatie. Uh, een soort van elevator pitch. En je leert uh, goed netwerken. En daarnaast kun je, heb je de kans om de hele wereld over te reizen. Dus ja, wat leert je? Je leert jezelf verkopen eigenlijk? Dat leer je ook, ja. <laughs> maar dan wel op een positieve manier. Ja, zo bedoelde ik het ook. Ja, ja nee, absoluut. absoluut, okay, absoluut. Waar... Het staat gewoon goed op je cv ook. Nou, waar, ja. kunnen, waar kunnen de vrouwen zich opgeven? Nou, iedere provincie heeft zijn eigen site. Dus bijvoorbeeld misgroningen.nl of missnoordholland.nl. Maar als je het makkelijker vindt, kun je ook eerst naar misnederland.nl. En dan doorlinken? En dan kun je doorlinken of daar een aanmeldformulier invullen. Dat komt altijd goed terecht. Oké, okay, nou heel goed. Dank je wel uh, voor deze uh, pitch van, van de, de misverkiezingen. <lacht> uh, Dank je wel, Kim Kutte, uh, van de, de Nederlandse misverkiezing. En een goede nacht. Ja, goedendacht. En als jullie nog mooie vrouwen weten, dan weet je me het vinden. Ja, uh, 0800 1121 uh, Mag altijd gebeld worden door mooie vrouwen. De dus sturen ze door naar jou, Kim. <laughs> Dankjewel. Fijne avond. Oké, okay, hoi. Doeg. Nou, ik ben reuze benieuwd hoeveel mooie vrouwen gaan bellen. Peter belde wel net om te zeggen dat hij speciaal de wekker zet om naar ons te luisteren. Dat vinden we natuurlijk altijd heel erg leuk om te horen. Dus Peter, uh, leuk dat je er weer bij bent. Ja, en blijf ook vooral uh, erbij. Want zometeen gaan we het hebben over de zoveelste nieuwe feestdag... In Suriname. Maar nu eerst. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Iedere week werpen wij een blik op het nieuws van onze collega's van de regionale omroepen. En uh, omdat het zo stom is om daar geen vaste rubriek van te maken... hebben we daar zelfs een naam aan gegeven. En dat noemen wij dus het nieuws dat niet in het nieuws was. Leuk hè? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. En we beginnen vandaag in Flevoland. Witlof is uit onder jongeren. En dus is het tijd voor een pakkende slogan. Er hangt een uh, plakkaat met uh, Robert de Brink tussen de Witlof. We hadden namelijk uh, op onze bestelauto als een slogan staan... Uh, All you need is love. All you need is love. En love is dan natuurlijk L-O-F. Snapt u hem? Ja, hij is binnen. Hij is binnen. Ja, van het programma, maar ook van Witlof. Ja, toch is er veel aandacht voor de bedenkers van deze pracht-slogan. uit ja, onderzoek blijkt dat 9 op de 10 jongeren... de bittersmakende groente links laat liggen... worden Johan en zijn vrouw Judith platgebeld door de media... om hun verhaal te doen. Ja, vanmorgen vroeger begon het al met Radio uh, 2. BNN uh, is geweest. Radio 1. Uh, het artikel in de Algemeen Dagblad. En we mogen eventueel vanavond in de uitzending bij Leeuw gaan komen. Maar wat is nou eigenlijk de beste manier om Witlof lekker te bereiden? Spekjes in de bok, gesneden Witlof erbij en een flinke lepel appelstroop. Een Beetje gokken qua hoeveelheid. Doe de spekjes en de appelstroop. Vind ik zelf dat de bittere smaak ook weg is. Lekker Witlof eten ja. vanavond. Heerlijk. Ja, dat is natuurlijk leuk en aardig, maar het blijft uh, niet te nas eigenlijk. Ik, ik, lo ja, ik lof het niet. Een beetje ham en kaas in de oven, dat, uh, nou, dat kan nog net. Goed, we gaan in één ruk verder naar Amersfoort. Daar werd namelijk het speciale stadsdicté gehouden. Uiteraard zouden doorgaande reizigers, streepje, dat lijkt geen twijfel, streepje... achter elkaar de tweede-klasse-coupés van hun treinen moeten verlaten... Een van de deelnemsters van het dicté was Jan Dan, een 15-jarige scholier. Het werd haar behoorlijk lastig gemaakt. Jan Dan denkt ook dat er behoorlijk wat instinkers in het dicté zaten. Ja, en ik denk ook dat ik er wel in getrapt ben. Maar ja, anders wist ik het ook niet. En ook namen waren vaak lastig. Ja, iets met die M of zo. Moes, Moes Nou, ik weet niet precies, maar dat was wel heel erg moeilijk. Oh ja, ja. Wij hebben bewondering voor Jan Dan, want ze deed het heel erg goed... ondanks de helse zinnen. Net als dit, ook zo'n lekkere zin. En staan nu voor de Sint Joriskerk te wachten op het overgaan van de luitjes van de Jacemaar. Uh, juist ja, Jan Dan denkt dan ook dat ze het niet zo heel goed gemaakt heeft. Nou, ik denk eerlijk gezegd ook niet zo goed, maar we zien wel. Uiteindelijk maakte Jan dan 34 fouten. Nou, dat is waarschijnlijk minder dan ik, maar goed. We eindigen deze rubriek vandaag in Drenthe. Daar wil men een boomstam Kano race maken. Nu al een doorslaand succes. Voor je kunt varen moet je net als in de prehistorie eerst een boot maken. Charlie Timmermans is tot nu toe de enige deelnemer aan de race. De kunstenaar heeft al 200 uur gewerkt aan deze boomstamkano. Met de hand. En zelfs die enige deelnemer heeft een praktisch probleem. De schelvers die ik dus uh, eruit sla, die ga ik ook naar de hand gebruiken... om vuur te stoken hier in de bodem. Waardoor het makkelijker wordt om hem uit te hollen. En ook om hem breder te krijgen. Dan moet ik het vuur aan de buitenkant doen... En dit vullen met water waardoor hij een beetje gaat uitzetten. Dan hoop ik dat ik er ook zelf weer, weer in pas. Want het, het lukt nou nog niet helemaal. Nou ja, en dan ga je natuurlijk de boot in. Maar er is maar één kano waar de maker nog niet eens in past. Desondanks blijft de organisatie optimistisch. De organisatie hoopt dat er uiteindelijk een stuk of acht deelnemers zijn. De wedstrijd wordt komende zomer gehouden. Maar als dat niet lukt, wordt het een jaar later. Ja, Kasper en ik beginnen alvast met hakken. Tot zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Het is bijna negen minuten voor drie. Dit is nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. En we hebben hier de overwegend Utrechtse band Pellek te gast in de studio. Hoe heet het volgende nummer dat, dat jullie gaan spelen? Wat post, uh, um, Postpone, ja. Postpone. Nou, dan zou ik zeggen, uh, ga u de gang. En voor de mensen thuis die nu op hun computer luisteren op Radio 1.nl... is ook een webcamknop. En dan kun je ook het optreden live bekijken. Ga u de gang. met Postpone hoorden u hier live bij Nog Steeds Wakker Nederland op R Hit Radio 1. Mag ik wel zeggen, klonk goed, ondanks dat het uh, de eerste keer is in deze setting voor Eid. Ja, ik vond het ook goed, dus ik zou zeggen uh, Postpone, die slaapt nog even. Want straks in de tweede uur van Nog Steeds Wakker Nederland uh, gaan ze nog twee liedjes voor ons spelen. En van Wakker Nederland gaan we over naar Wakker Suriname. President Bouterse passeert wel vaker de revue... en de beste man zit nooit stil namelijk. Deze week kondigde hij aan dat hij de staatsgreep die hij in 1980 pleegde... wel een reden vond voor een feestje. Op 25 februari moet de militaire koep groots worden herdacht... en daarom krijgt elke Surinamer vrij. Er is zelfs een speciale herdekingscommissie 25 februari ingesteld. En onze correspondent Pieter van Malen zit in Parama-Aribo. Goedenavond, Pieter. Ja, goedenacht. Een nationale feestdag, dus natuurlijk altijd leuk. Maar vieren dat de president in 1980 een staatsgreep pleegde... is dat niet een beetje apart? Uh, ja, het is, uh, het is natuurlijk apart. En het is ook natuurlijk apart dat een uh, president van een land... een staatsgreep gepleegd heeft. Maar uh, aan de andere kant is het natuurlijk... Uh, ja, het was wel verwachtbaar. Omdat toen uh, Bouters in 1987... De macht teruggaf aan de. Aan, nee, de democratie eigenlijk teruginstelde, heeft hij meehelpen de grondwet schrijven. In 1987 heeft hij toen al grondwettelijk de staatsgreep. tot een feestdag gemaakt. Dat is een jaar later door de democratische regering wel terug afgeschaft. Maar toen bijvoorbeeld in 1996. een bouter-figilieerde regering aan de macht was tot 2000. is de staatsgreep ook al vier jaar een nationale vrije dag geweest. En nu is dat weer het geval dus. Op zich het is apart, maar ik had het bijvoorbeeld wel zien aankomen. Ja, je noemt die, die democratie. Uh, in de jaren tachtig, die staatsgreep betekende het einde van de democratie in Suriname. Uh, en een militair ja. bewind begon toen. Um, viert hij eigenlijk het einde van de democratie? Wel, ja kijk... Uh, uh, in 1975 is inderdaad, toen Suriname onafhankelijk werd, is inderdaad een democratische regering aan de macht gekomen. We mogen niet vergeten dat die democratische regering was echt door en door corrupt. En uh, ja, daar is eigenlijk de, de grondslag gelegd van allerlei onvrede die ook tot in het leger heeft doorgespeeld. Zo mochten de militairen geen eigen vakbond oprichten. Enkele militairen die dat wel probeerden, uh, zijn toen opgesloten. En zo, dat was eigenlijk de directe aanleiding tot, tot de staatsgreep. En de, de regering was inderdaad democratisch verkozen, maar ze was heel corrupt. En dat, dat mag je ook niet vergeten natuurlijk. Nee, maar kunnen we het feit dat, dat uh, uh, Bouters uh, hier een feestdag van gaat maken, kunnen we dat interpreteren als dat hij liever geen democratie heeft? Nee, dat zou ik op dit moment niet zo zien, want Bouters is natuurlijk heel is, is democratisch verkozen en op, op dit moment is hij zelfs ontzettend populair. Hij is uh, vorig jaar met 18.000 stemmen verkozen en uh, ik zie op dit moment geen enkele reden waarom hij geen democratie zou willen, aangezien hij op dit moment de, de populairste politicus van het land is. En hey, de Surinaamse bevolking zitten zij te wachten op het feestje, denk je? Ja, wel, kijk, dus zoals ik zei, Bouterse heeft een, heeft een grote aanhanger in Suriname. Je mag niet vergeten dat hij niet in een vacuüm regeert ofzo. Dus hij heeft wel degelijk veel aanhangers die, die wel heel bewust toen ze op Boutersen stemden, wisten dat hij een militair verleden heeft. Aan de andere kant heb je Bouterse is een hele polariserend figuur, heel veel tegenstanders. En die, ja, die zitten natuurlijk echt niet te wachten op een feestdag uh, waar militairen zullen herdacht worden. Uh, en uh, bovendien is het al de vijfde feestdag die Bouterse instelt. Dus er is bijvoorbeeld ook van binnen het bedrijfsleven al heel veel kritiek op geweest. Ja, moet hij niet de arbeidsmarkt wat meer stimuleren in plaats van feestjes te organiseren? Ja, dat zou inderdaad dringend mogen, want uh, Suriname heeft uh, heel weinig eigen economie, importeert bijna alle goederen. Daarom is het leven hier ook relatief gezien heel duur. Maar aan de, ja, en hij, hij heeft die, die, die info's wel gegeven door bijvoorbeeld de vice-president uit het bedrijfsleven te halen. Die vice-president heeft ook al gezegd van veel van de feestdagen die we nu hebben ingesteld... zullen eenmalig zijn en er komt een commissie waar we alles zullen bekijken. Maar ja... Er zijn, uh, er zijn uh, mensen die, uh, die echt wel de vraag stellen of, of die, die er zullen zijn. Oh, ja, oké. Okay. Nou ja, maar jij hebt in ieder geval wel weer een extra feestdag erbij, Pieter. Dus uh, wat dat betreft kunnen we jou misschien ja. wel een beetje feliciteren. Maar in ieder geval, dankjewel ja. dat je ons uh, te woord wilde staan. Oké, okay, graag gedaan. Pieter van Malen live vanuit Paramaribo. Het is alweer bijna drie uur, dus zometeen het nieuws. Het laatste nieuws van de NOS. En daarna is er nog een heel uur nog steeds wakker Nederland. Waarin we onder andere aan uh, Martin Siemek gaan vragen... of uh, Berlusconi weer de dans zal ontspringen. Ja, we gaan een paar prijzen in de gaten houden. Namelijk de Gouden Apenstaart. Ken je die, Casper? Nee, dat is voor uh, kinderwebsites, toch? Ja, dus je kent ze wel heel goed. En ook uh, de beste uh, thriller uh, thrillerboek. Gaan we het bespreken en er wordt uit voorgelezen. En live muziek zometeen, dus blijven lekker luisteren naar radio 1. Slapen nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij is fantastisch toch? Slapen.